15 nieuws. 7 uur. Ik ben Iris Schut. Hij had zich geen mooier Olympische afscheid kunnen wensen. Kjeld Nuis heeft zijn allerlaatste race bekroond... met een bronzen medaille op de 1500 meter. En het zat nog dichtbij zilver. maakt me helemaal geen zak uit. Ik wilde een plak, ik wilde op dat podium, die heb ik. En of dit nou zilver of brons is, is het, tuurlijk is het mooier, een stapje hoger. Alleen Ning was hier echt uh, de dikke winnaar, de beste. Het maakt me niet uit, maar ik sta helemaal te te, te shaken. Nog. Ik ben zo verschrikkelijk blij. Hij deed mee aan drie Olympische Spelen en alle drie de keren won die een medaille. Het goud ging vandaag dus verrassend naar de Chinees Ning... voor de Amerikaanse topfavoriet Stolz. Joep Wennemars had weer pech en werd vierde. Zes verdachten van een vergisontvoering hebben in een hoger beroep zwaardere straffen gekregen. Ze moeten bijna vijf jaar de cel in. De zaak draait om een man die in Krukius in Noord-Holland met geweld werd ontvoerd. Zijn kidnappers zeiden dat hij coke had gestolen. Pas na een paar dagen zagen ze dat ze de verkeerde hadden en lieten ze hem vrij. In Washington is voor het eerst de Vredesraad bij elkaar gekomen... opgericht door president Trump. Ze hebben het vooral gehad over Gaza... Vijf landen beloven meer troepen te gaan sturen om toe te zien op de veiligheid daar. Trumps vredesraad is omstreden omdat hij het zou zien als vervanging van de VN. En Nederlandse kiezers vinden vertrekkend premier Schoof een eerlijke en rustige bestuurder. Maar een daadkrachtig leider is hij volgens de meeste mensen niet. In een onderzoek van een vandaag haalt Schoof net geen voldoende, 5,2. Toch vindt bijna de helft dat Schoof het als partijloos premier goed gedaan heeft. Krijg je nog het weer lokaal een bui met temperaturen rond het vriespunt van 8. Morgen regen en ongeveer 6 graden. En tot zover het 50 nieuws. Die schoof zal toch blij zijn dat hij er vanaf is. Zometeen. Die gaat even lekker op vakantie, die zo, mag, denk ik. Nou, ja, met pensioen hè, zelfs. En, oh ja, lekker markt ja, lopen. Terecht, heerlijk. Nou, terecht. Verdiend. <laughs> Iris dank. Graag gedaan. Goed weekend alvast. Het is twee ja, over zeven. We gaan eens even kijken naar de weg. Want er is nog één vertraging op de A1, dat is Hengelo richting Osnabrück. Voor de grens is de hoofdrijbaan dicht. Daar moet je even je paspoort uit je dashboardkastje halen. 10 minuten vertraging daar. En de flitsers, dat zijn er drie. De A16 dordrecht naar Breda bij Prinsenbeek, 60.0. De A50 zwolle Apeldoorn bij Deemte Broekland, 212.1. En de A73 echt naar Venlo bij Sint-Joost, 6.9. Geniet maar even van dit McDonald's-momentje.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 Zomerweken. Luister en win. Jouw vakantie naar de zon. Ja! Martijn Lagla. Zo, goedenavond. Donderdagavond. Zometeen Marshmallow in general naar Martin Garrett's. I need you. One falling One tear for the best.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 op Radio 58 met uh, Holy Water. Ik zou eigenlijk willen zeggen, holy shit! Kjell, nice! Ontzettende strijder dat je er bent! Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik zat hier gisteren in de studio te schreeuwen naar een televisie toen die shortrek finales bezig waren. Beelden daarvan staan trouwens nog online. Dan kun je een beetje zien hoe ik naar sport kijk. Ed Martijn LG in mijn Insta-stories kun je zien hoe ja, lijp ik word... Ik bedoel, sport is emotie natuurlijk, maar ik zat vandaag weer naar de tv-schermen... toen Kjeld Muis daar een monsterlijke tijd neerlegde. Rond op de 1500 meter. Ja, ik heb er een houten reet van, omdat ik echt op het puntje van de bank zat. Maar ja, hulde en lof voor uh, ome Kjeld. En er gaan nog een paar medailles vallen, want we gaan nog shortrekken Morgen natuurlijk 1500 meter vrouwen. Ik ben zo ontzettend gek op de Olympische Spelen. Ik ga in zo verschrikkelijk zwart gat vallen zondag. Dat weet ik niet weten. Maar goed, voor het over is, het nog veel mooie sport voor de boeg. En vanavond ook veel hits voor de boeg van One Republic, van Shakira... en dit is Zara Larson met Midnight Sun op jaar.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 Your partner. Now let's just run away All that talk is killing me Met uh, Runaway op uh, 538. Kwart over zeven. Ik hoop dat een beetje een relaxed donderdagavond heb. Ik bedoel, mocht dat nou niet zo zijn... dan gaat hij dat vanzelf worden met de hits van 538. Armin van Buren komt eraan zometeen met Sunshine's On Me. Maar eerst even een liedje... wat misschien wel over een paar jaar... in een rijtje staat met bijvoorbeeld... Uh, deze van Salim huh? My heart will go on. Is Eye of the Tiger? Als bijvoorbeeld The Happy van Pharrell... Of The Ghostbusters van Ray Parker Jr. Kortom, films. Waarin hits zitten. Um, Shakira heeft ook een film soundtrack gemaakt. En het is misschien nu een beetje vroeg en te kort op de bocht om te roepen... dat deze al in dat rijtje met illustere liedjes mag. Maar wie weet, over een paar jaar hebben we het over Zoo. Net als dat we het over I'm Tiger en My Heart Will hebben. Hier is ze, Shakira, op 538. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed And we turning the floor into a zoo. Jungle life, sometimes a mad place. It's you and me. See can find what do we do now Jouw hits. voor je op 538. Armin van Buren. Sunshine's on me. Jouw hits. Jouw 538. de love of his life gevonden heeft. We gaan zo meteen een hoop vrouwen te breken, jongen. Ik waarschuw je vast. En je hoorde ook uh, Zoo van Shakira. En ik kreeg een vraag, ja Martijn, van welke film is dat dan? Van Zootropolis 2. Weet je dat ook weer, als je die vraag een keer in het publiekwis krijgt? Hé, hey, zo meteen ook Thomas Gray met Rumors. En David Cat komt eraan met Sia samen. Beautiful people. Zorg dat je goed bent voorbereid. 1. Zoek je zonnebril. Fix je vrije dagen. 3. Wel je beste vriend of vriendin.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 Tastes too Voor je op 538. Thomas Gray, Rumors. 538. En daarvoor Damiano David. En ja, ik ga nu iets vertellen wat echt gaat leiden tot een hoop gebroken hart, vrees ik. Ja, dit is breek het glas. Ja, ik heb geen geluidje van een gebroken hart. Maar Damiano David is dus verloofd Ja, die heeft zijn vriendin ten huwelijk gevraagd. Uh, spoiler, die zei zie uh, uiteindelijk. De manier waarop was dan wel heel lief. Ik bedoel, zij wist dat dat aanzoek er aankwam. Want hij was bezig met het ontwerpen van een ring. Dat wisten ze allemaal, zo geheim was het niet. Alleen zij wachtte dus op het juiste moment. Dus iedere keer als ze met hem samen de op ging... kleut ze helemaal aan opgedoofd. En wel, er gebeurde steeds niks. Tot ze op een gegeven moment in de pyjama, veel te t-shirt in de woonkamer stond. Ging hij toen in één keer op zijn knie. <laughs> nou goed, ze zei dus: zie, dus Damiano is binnenkort van de markt. Dus als je nog wat van hem wil, of hem wil horen in ieder geval, dan moet je bij 15 lezen. Je hoort het to En dit is Juan met La Negra. Tengo la de kamer. hoy mi amor está de luto. Hoy tengo en el alma kamer. Hij y es por culpa de tu embrujo. que tú ya no me quieres. Baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y de... Su heb gloria, hoy me sabe heb een nieuwe vriendje. Ik heb een nieuwe vriendje. Ik heb een nieuwe vriendje. Ik heb een nieuwe y Ik heb een nieuwe vriendje. Ik heb een nieuwe vriendje. Ik heb een nieuwe vriendje. Ik heb een nieuwe vriendje. Ik heb een que vriendje. No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 Ik laat je niet los, ik laat je niet los, ik laat je niet gaan. Stad van de week nog bij paal te pakken. Hij mist je nog steeds, maar hij doet nog zo lang. En toch ga ik slecht, en alleen niet in de lichten. Door ik even aan je ja, dag, dus ik fluister je naam heel zacht. En ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan.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 En tot het eind van mij op 50. Vanmorgen in de 538 ochtend show. Ja, iedere ochtend om 6 uur hoor je de 538 ochtendshow. En daarin ja, komt werkelijk. Alles ter sprake. Je zit natuurlijk met een, ja, een hele hoop verschillende types bij elkaar in die studio. Dus iedereen heeft een mening over allerlei verschillende zaken. En ja, soms ontstaat er een gesprek waarin dat soort dingen dan naar boven komt. En dat maakt het zo ook zo leuk. Want je kunt je altijd wel met één iemand identificeren. Vanochtend ging het over auto's. Dat begon bij hybride auto's. Die via navigatie dan automatisch overschakelen van elektrisch naar benzine. Heel de techniek erachter. Maar Esther... Nieuwslezer van diensten deze week in de Ochtendshow. Die gebruikt liever geen navigatie. En Rick, die denkt te weten waarom. Luister mee. Heel veel mensen gebruiken niet de navigatie die in de auto zit... maar die gebruiken nee. Google Maps of iets anders. Er zit zo'n irritante stem op, op die van mijn auto. Oh. Ja, dus ik gebruik ik dan maar niet. Maar je kan de stem uh, ook uitzetten. Ja, uitzetten? ja, dat is, dat is ook zo. Is de vrouwenstem? Je niet doen, hè? Rick. Je ja. weet toch beter. Je ja. moet daar recht. Ja. Je moet daar recht. Ik zei het toch. Dan ja. nou ga je verkeerd, hè? Ja. Esther valt dus in voor Florentine. Ik vraag me af of ze dat vaker wil doen op deze manier. Geintje natuurlijk, hè. Morgenochtend om zes uur zijn ze er weer. En dan is ook Rob Scheverster. die gaat morgenochtend... de week in one-liners weer doen om jouw week even goed... en op de enige echte juiste wijze af te sluiten. Dus morgenochtend vanaf zes uur in nieuwe 538-ochtendshow. de show. meteen Maal Smit en nu Leona's ex voor je. Radio 538. the boy who can cuddle with me all night. Give me one, let me long. Give my sunlight. Tell me lies, we can argue, we can fight. Yeah, we did it before, but we'll do it tonight. Yeah, that Afro black boy with the gold teeth, the dark skin looking at me like he you know me. I wonder if he got the G or the B, let me find out the These times, but I got nothing but love on my mind. I need a baby with line in my prime. Need an adversary to my down and merry. Like, tell me that's life when I'm stressing at night. Be like, you'll be okay and everything's alright. Uh, let me hear nothing, cause I'm not wanting anything. But you loving your body and a little bit of your brain. These days don't way too lonely. I'm missing out, I know. These days are way too lonely. I'm not forgiving, love away, but I. I want someone to love me. I need someone who needs me. Cause it don't feel right when it's late at night, night. And it's just me and my dreams. So I want someone to love. That's what I fucking want. Hey, this is Mark Smith on the radio 538 Yo, yo, hand, take my hand, cancel all your plans, take a chance, take a chance, ain't got forever from waiting. 538-stay hoorde je. Um, een tijdje terug had die Logan Paul, die broer van Jake... zo'n pokémon die een paar miljoen dollar waard bleek te zijn. Ja, je zou kunnen denken... waarom spaar je in godesnaam Pokémon-kaarten? Nou, omdat het iets oplevert. Hetzelfde geldt voor feitjes. Ja nutteloze feitjes. En ja, die zijn eigenlijk niet in geld uit te drukken, want superhandig als je even iets uh, te beden kunt brengen als er een gesprek stilvalt, of als je indruk moet maken op iemand, of je zit in een quiz ergens of zo, en je denkt van, hé, hey, dit heb ik ooit eerder gehoord. Daarom, iedere doordeweekse avond rond dit tijdstip, heidje voor een feitje. Je krijgt van mij een feitje wat... Nou, voor drie kwart af is. Als jij dat aanvult op de enige echte juiste manier... en die juiste manier kun je kiezen uit drie opties die ik zo meteen geef... en je hebt dat even door met de F van 58... waarvan jij denkt dat het antwoord goed is... dan uh, maak je dus kans op het 58. Prijzenpakket. Dus je maakt het feitje af... en je krijgt er iets voor terug. Dus heitje voor een feitje, hier op Radio 58. Daar gaan we. Het feitje van vanavond gaat over Zweden. In Zweden maak je als toerist... kans op een... ...puntje, puntje, puntje. Dus als jij op vakantie gaat naar Zweden... ...kan jou iets heel moois ten deel vallen. De vraag is, wat moet er op de puntjes? In Zweden maak je als toerist... ...kans op een... ...puntje, puntje, puntje. A. Een jaar lang gratis... ...eilandenvlees. B. Een jaar lang... ...gratis Ikea-meubels. Of C. Een jaar lang... ...je eigen eiland. Let eens dus op. A is eland, C is eiland... Dat je dat even duidelijk hebt. In Zweden maak je als toerist kans op een... A. Een jaar lang gratis elandenvlees. B. Een jaar lang gratis IKEA-meubels. Of C. Een jaar lang je eigen eiland. Wat denk je dat het goede antwoord is? App het even door met de F van 538, Typ het in of nog leuker, spreek het in. Wie weet kom je zo in de show en maak je dus kans op het 538 prijzenpakket. Zometeen hoor je ook Sabrina Carpenter met Espresso en Somber komt eraan met 12 to 12. Over een paar minuutjes. Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft... en zijn muziek op 10 heeft staan.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 Cocoonen. Daarom hebben we deals... ...waar je het warm van krijgt. Zoals Boxspring Home 105 voor 1190 euro. Swiss Sands for everybody. Deze week bij Dekamarkt. Witte druiven met pit 500 gram voor 1,99. Bij Transavia weten we... ...de vakantie die is al duur genoeg. Aqua Parken voor tickets 200 euro, please. Zijn jij nou 200 euro? Blijf ademen, Peter. In en uit. In. Daarom vlieg je met ons gewoon goed...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 het zijn maritweken bij Jumbo. Met deze week. Fanta Sprite of Fernandez. Fles anderhalve liter. Nu 1 plus 1 gratis. B-cel Van 225 tot 250 gram. 1 plus 1 gratis. En Campina of Optimel, Pak 1 liter. 3 voor 4 euro. Jumbo. Een sterkere leider met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl Beleef de mooiste verre reizen met 333travel.nl Boek nu en reis verder. Werkzoeken.nl Voor een groepenmarketing die wel werkt. Yes! Raamdecoratie kiezen? Karwei regelt het. We komen gratis bij je thuis voor advies. Boek nu je afspraak op karwei.nl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 Bij Odido Business hebben we nu 5G internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig. Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet. 5G internet voor bedrijven van Odido Business. Mmm, de Burger King Cheeseburger. Met heerlijke Flame Grill.